Zes uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Premier Rutte sluit opnieuw extra bezuinigingen niet uit. Bestaan snelwegschutter niet zeker. En KNVB straft agressieve amateurvoetballers. Als de economische ontwikkeling erg tegenvalt, moet er extra worden bezuinigd. Dat zei premier Rutte na afloop van de ministerraad.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 Politie heeft tot nu toe geen enkel metaaldeeltje gevonden in de auto's waarvan een ruit is gesneuveld. Afgelopen drie weken zijn op snelwegen in de regio Rotterdam zeker 40 autoruiten gesneuveld. Er komt nu nieuw technisch onderzoek naar al die gevallen.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 Minister Roosentaal had gisteren al gezegd dat er snel een akkoord zou zijn over het olieembargo. Hij zegt dat het regime in Syrië de hart wordt geraakt als het geen olie kan verkopen. Hij denkt dat de Syrische bevolking niet zou worden getroffen door de maatregel.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 Israël blijft erbij dat er geen excuses worden aangeboden... maar hoopt wel dat de banden met Turkije zullen worden hersteld. De KNVB heeft twee amateurvoetballers gestraft... voor agressie tegen scheidsrechters. De bond heeft een lid van een Rotterdamse voetbalclub... het lidmaatschap afgenomen. Hij had tijdens een vriendschappelijke wedstrijd... waar hij toeschouwer was, een assistent-scheidsrechter geslagen. Een man uit Amsterdam is voor vijf jaar geschorst... dat hij een scheidsrechter in zijn gezicht had geslagen. De voetballer was het niet eens met de rode kaart die een medespeler had gekregen... nadat die een kopstoot had uitgedeeld. In de Verenigde Staten zijn er vorige maand per saldo geen nieuwe banen bijgekomen. Werkloosheidspercentage blijft steken op 9,1 procent. Slechtste resultaat sinds september 2010. Beleggers hadden gerekend op een groei van ongeveer 75.000 banen. De stilstand duidt erop dat de Amerikaanse economie... maar moeizaam herstelt van de crisis... Beurzen reageerden meteen op de tegenvallende cijfers. De koersen zakten verder in. De man van 55, die twee weken geleden een dodelijk ongeluk veroorzaakte... op de A2 bij knopen Del, is aan zijn verwondingen overleden. De man is nooit meer bij bewustzijn geweest... en kon niet worden verhoord over zijn rijgedrag. Hij reed veel te hard en haalde links en rechts in. Hij raakte een auto waarin een man en een vrouw uit Rotterdam zaten. Hun auto sloeg vijf keer over de kop en het paar was op slag dood. De overheid onderzoekt de mogelijkheid van een eigen veiligheidsgarantie voor overheidswebsites. Dat zei minister Donner na het kabinetsberaad. Zijn berichten dat sites niet 100% waterdicht zijn... omdat Iraanse hackers erin zijn geslaagd een Nederlands bedrijf te kraken dat veel overheidssites beveiligt. Binnenlandse Zaken heeft de gemeente en provincies opgeroepen alle risico's op een rijtje te zetten... voor het geval de beveiliging inderdaad niet deugt. Dan het weer. Vanavond is het vrij helder en vannacht ontstaan er misbanken... Morgen overdag is het opnieuw zonnig. Het wordt nog wat warmer dan vandaag met maximaal tussen de 24 en 28 graden. Aan het eind van de middag vooral in het westen kans op een onweersbui. Zondag komt een einde aan het zonnige weer. Het is dan bewolkt met de hele dag kans op regen en onweersbuien. Het wordt ongeveer 23 graden. ANRB Verkeersinformatie. De drukte op de weg neemt geleidelijk aan af. Er staat in totaal nog iets meer dan 100 kilometer fieden. Dat is gebruikelijk voor dit tijdstip. De meeste files die vinden we op de wegen rond Utrecht, bij Arnhem en in het zuiden van het land. Terwijl de avondspits in het westen, vooral rond Amsterdam, eigenlijk al voorbij is. De opvallende files op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen knopen Prins Klausplein en Zoetenwouderdorp. 6 kilometer na een ongeluk. De weg is daar weer vrij. Bij Rotterdam de A15 naar Europoort. Bij Pernis, 2 kilometer. Na een ongeluk zijn drie rijstroken dicht. In het zuiden de A27, Breda richting Utrecht... tussen knopend Hooipolder en Werkendam. 10 kilometer na een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. Dan de A58 van Breda naar Tilburg. Die route blijft erg druk na een aantal aanrijdingen. De weg is vrij, maar nog wel files tussen knopend Galder... en knopend Sint-Annebos, 8 kilometer. Verderop tussen Bavel en Goorle, 5 kilometer. Horens, het hangt in de lucht...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 Bert van Sloten. Goedenavond. De politie vindt geen kogels. En de grote vraag is nu, is er wel een snelwegschutter? Straks meer details. We beginnen met de kippenpoot, want van kippenpoot tot varkenscarbonaatje. Al ons vlees moet binnen tien jaar diervriendelijk en duurzaam zijn. Het staat in het verbond dat de commissie van Doorn vandaag presenteerde. Diervriendelijke stallen die geen gevaar voor de volksgezondheid opleveren. Alleen maar antibiotica voor zieke dieren. En supermarkten die de kiloknaller in de band doen. En alleen kopen van boeren en slachterijen die aan alle eisen voldoen. Het verslag is van Mayno Remmers. Voorzitter Daan van Doren zei dat het hem was meegevallen... om boeren en supermarktbazen aan één tafel te krijgen zonder heibel. En ook slachterijen, veevoerproducenten, de provincie... maar ook de boerenbelangenclub ZLTO en het Brahmans landschap hebben getekend... voor wat nu al historisch de term het verdrag van Den Bosch draagt. En er zijn twee wegen. Eén, als we niks doen en wij laten dit op het beloop... en we doen vandaag of wat er niks gebeurd is... en we doen dus niet de volgen die we aangegeven hebben dan komt er een dramatische shake-out in de sector. De vraag is of het allemaal haalbaar is, die ambitieuze plannen. Te meer omdat bijvoorbeeld 85 van het varkensvlees naar het buitenland gaat. Maar Nederland gaat hiermee een uitstralingseffect creëren. Nederland gaat hiermee voorop lopen in de Europese markt. De vraag is al bij andere supermarkten ook het geval. Onder andere Engeland vraagt naar dit product. Maar we gaan ook zien dat binnenkort, als dit in Nederland zo gestalte krijgt... ga je ook zien dat de landen om ons heen, wat onze markt toch ook is... gaan dit product ook vragen. En daar hebben we een voortrekkersrol Ondertekend op het provinciehuis van Noord-Brabant... maar het verdrag van den Bosch kent een nationale aanpak. Een onafhankelijke organisatie controleert of iedereen zich straks aan de afspraken houdt... en de overheid moet bij overtredingen streng optreden, zegt Van Doorn. En dat wordt dan gecontroleerd door een onafhankelijke private controleinstelling. Want dat is de eerste stap. En dan vervolgens krijg je dat on top of dat... een onafhankelijke overheidsinstelling komt en controleert of dat, dat allemaal goed is. En dat betekent ook dat in die laatste fase de sancties hard moeten zijn. Gerrie Pekel is bedrijfsleider van een varkensfokbedrijf in het Brabantse Mullen. waar de dieren vrij loslopen in een nu al diervriendelijke stal. Wij zien ook gewoon dat het, dat het beter is... Maar dat zien we al lang. Voor de zeugers als ze de ruimte hebben. Uh, dat ze gewoon de eigen fijn voelen. Dan groeien ze sneller, groeien ze beter. Dus uiteindelijk is het dan toch weer financieel aantrekkelijk. Maar voor het dier ook gewoon goed. Ik denk dat het besef ondertussen bij de, de, de boeren die uiteindelijk overblijven. Uh, gewoon goed is. Gewoon zien ook dat, dat het anders moet, anders kan. En ook dan beter is voor, voor, voor het dier en voor het bedrijf. En uiteindelijk ook economisch zeg maar. En dan de supermarkten. Mark Jans is directeur bij het Centraal Bureau Levensmiddelhandel... de brancheorganisatie van die supermarkten. Volgens hem vragen de klanten steeds vaker om duurzaam... en soms ook biologisch geproduceerd vlees. En ondanks dit verdrag zal dat vlees niet veel duurder worden. Nee, dat hoeft absoluut niet. Uh, het kan duurder zijn als er uh, meer kosten bij komen kijken. Uh, duurzaam kan ook betekenen dat je efficiënter gaat werken... waardoor misschien de kosten wel naar beneden gaan. Dus het hoeft niet duurder te worden. Het zou kunnen en dan zullen we zien uh, uh, hoe die kosten verdeeld gaan worden. Maar dat is niet per se uh, gezegd. De duurzame vleesplannen moeten ook goed zijn voor de volksgezondheid... Zoals het terugdringen van antibiotica. Alleen nog maar te gebruiken voor echt zieke dieren. Jos van der Zanden, van de GGD Hart voor Brabant, is daar blij mee. Zeker na wat er allemaal gebeurde tijdens de crisis rondom de Q-koorts. We lopen er al lang tegen aan dat er uh, veel te veel antibiotica ook preventief gebruikt worden. En de specifieke middelen die in de intensive care belangrijk zijn dat die aan de dieren worden gegeven. En daar wordt nu heel duidelijk stelling tegen genomen. Niet alle veehouders zullen het redden. Een diervriendelijke stal betekent forse investeringen. Van Doorn doet echter geen uitspraken over het inkrimpen van de veestapel. Eén ding weet ik wel. Dat wij over drie, vier jaar over minder dieren praten... in zijn totaliteit als over vandaag. Een verdrag betekent niet dat de megastallen definitief van de baan zijn. Sterker nog, als de megastal voldoet aan de eisen van de duurzaamheid... dan kan die toch gebouwd worden. En daarom geen handtekening van de Bramense Milieufederatie, zegt Piet Rombouts. Nou, uh, we hebben in van niets een nee initiatief gehad. Kijk, we hebben gezien in Brabant, met de Brabantse maat, gewoon het Brabantse landschap, verdraagt die hele grote stallen uh, niet. De uitstraling naar de omgeving, de effecten naar de omgeving. Nou, die worden uh, met deze commissie en hun advies worden die adv uh, wordt die zorg niet weggenomen. Duurzaam vlees moet in 2020 een feit zijn. Niet alleen in ons land, maar ook in andere Europese landen. Het klinkt ambitieus, maar voorlopig ligt op het Brabantse provinciehuis een stuk papier, met daarop de handtekeningen die een belofte inhouden. En dat zijn Mino Remmers. Nou, Mark Visser zei het net al in het bulletin. Mogelijk bestaat er geen snelwegschutter. Hoofdofficier Fred Westerbeker van Rotterdam... houdt namelijk rekening met verschillende scenario's... als het gaat om de kapotte ruiten op de snelwegen... in de buurt van Rotterdam. Politie vindt namelijk geen kogels in de getroffen auto's. Het zou dus kunnen dat er helemaal geen snelwegschutter is. We hebben nog geen kogels van luchtbugs of andere soorten wapens uh, aangetroffen in de auto's waar wij onderzoek hebben gedaan of rondom die auto's. Nou, nog geen forensisch bewijs en daarom zegt hoofdofficier Westerbeek: is het van belang dat mensen weten wat ze moeten doen als hun ruit eruit vliegt. Vooral als iemand uh, het gevoel heeft, uh, dit is geen steenslag geweest, want he, heel vaak zie je dat ook wel, hè, dat je het steentje bij wijze van spreken op je af ziet komen uit de achterband van een, van een, van een vrachtwagen. Maar als je zoiets overkomt dat een zijruiter van achteruit eruit gaat, je begrijpt er helemaal niks van. Rustig blijven, auto netjes aan de kant. En zo snel mogelijk 1-2 willen, dan kom je al te plaatsen. U heeft nog steeds 10.000 euro op de plank liggen, de beloning voor degene die met de gouden tip komt. Aan de andere kant is het natuurlijk ook zo dat een eventuele schutter van zijn daden weerhouden zou kunnen worden door de straf die hem te wachten zou kunnen staan. Kunt u daar iets over zeggen? ja hangt eh, enorm natuurlijk af van eh, de situatie van het geval. Om welke zaak hebben we het? Hoeveel risico is er ontstaan eh, voor betrokkenen, persoonlijke omstandigheden? Maar ik kan u wel vertellen dat eh, als er sprake is van een situatie waarin ook eh, het risico van ernstig letsel zich heeft voorgedaan, praten we niet over een paar maanden. En dat zei de officier van justitie Westerbeek. Staat dus een beloning, zei hij ook, van 10.000 euro op het vinden van de snelwegschutter. En er zijn mensen die nu ook extra hun best doen om hem te vinden. Bijvoorbeeld door middel van een cameraatje in de auto te bevestigen. Daanstol die verkoopt zulke camera's. En hij ziet een toename in de verkoop. Verslaggever Josephine Trey stapte bij hem in de auto. Nou, Dan, dat is hem. Ik hoor hem al. Ja, hij loopt. Eén piepje en dan uh, filmt hij. Klein cameraatje op de voorruit geplakt, zeg maar achter de spiegel. Vanuit de rijderspositie zie je hem niet eens. Dus je hebt er ook geen last van. Het is een heel klein kastje. En wat doet hij? Hij filmt altijd alles wat er voor de auto gebeurt... en neemt het geluid op van in de auto. We gaan even de snelweg op, hè? want daar is hij actief, de snelwegschutter. Ja, kijken hoe we hem kunnen pakken. En wat voor mensen kopen die camera dan bij jullie normaal? Oudere mensen die zeggen dat ze veel worden afgesneden en dat er veel wordt getoeterd als ze met 80 op de snelweg rijden. Eh, tot aan uh, jongens die zeggen, Joh, uh, uh, ik rij vaak mooie routes in, uh, in de Ardennen en dat vind ik leuk om te filmen en om te bewaren. En nu hoor je dus ook echt reacties van mensen die hem nu kopen de laatste weken van, we zijn op zoek naar die schutter. Ja, normaal gesproken doen we er één, twee per dag. En de laatste week, de laatste dagen zijn, is het echt gestegen tot 25 met uh, uitschieters tot 30. Ik zag al veel bestellingen uit Rotterdam, alleen ja, in het begin denk je niet erbij na dat dat uh, een reden kan hebben. Worden ingehaald door een grijze golf? Oh jee, nou daar ga ik wel even achteraan, even kijken wat hij doet. Want dat is wel zo, hè? je kan dus alleen maar filmen wat er voor je gebeurt. Dus als die schutter vanaf de zijkant uh, schiet, dus uit de berm, dat weten we allemaal nog niet, dan hebben we er niks aan. Nou, stel dat jij hier rijdt en je rijdt de auto voor jou, die zie je in één keer de achteruit uitklappen. Dan heb je met die hoek van 140 graden, heb je alles om je heen, heb je op beeld. Dus als, stel dat er iemand in de berm ligt, dan kun je dat achteraf met de beelden heel mooi terugzien. je nou zelf ook extra veel rondjes rond Rotterdam met die camera? Nou, ik zelf niet, maar er zijn wel vrienden van mij die zo'n camera hebben. En die vinden het toch wel lachen als ze in de buurt zijn, toch even extra extra goed op te letten en nog één extra rondje daar op de A13 bijvoorbeeld te doen. Je zal maar een grijze golf hebben deze dagen. Daan Stolten hoort u in een verslag van Josephine Trehi. Wie speelt er vanavond in oranje tegen San Marino? Bas blik zal vooruit. Bij als Zwaan, is iedereen op tijd thuis voor het voetballen? Nee, denk het niet, want de A58 is dicht... Van Breda naar Tilburg is een uh, ongeluk gebeurd. Een flink ongeluk. En het gebeurde bij Bavel. staat file vanaf knooppunt Galder 9 kilometer. Nou, als je van Breda naar Tilburg rijdt, nou, dan gaat dat dus uh, niet. En als je dan linksaf gaat naar de A27, naar Utrecht, dan heb je ook een probleem. Want ook daar staat file tussen knooppunt Hoijpolder en Werkendam. 9 kilometer is de nasleep van een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. Een ander probleem zit op de A15 bij Rotterdam. Naar Europoort staat voor knooppunt Benelux 6 kilometer. Na een ongeluk zijn 3. Rijnstroken dicht. Je kunt het beste omrijden via de Noordkant van Rotterdam. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Servië en Kosovo praten weer nadat nou, ze in juli elkaar voor de zoveelste keer in de haren vlogen. Het ging toen om dat grensgebied tussen beide landen. Daar liepen de spanningen hoog op. Grensposten werden in brand gestoken en bij een gewelddadige confrontatie... kwam een Kosovaarse agent om het leven. We gaan praten met onze, da onze correspondent David-Jan Godvois. David-Jan, was er veel diplomatieke druk voor nodig... om beide landen weer samen aan tafel te krijgen? Jazeker, er is nogal wat uh, duw- en trekwerk voor nodig geweest. Met name op, uh, op Servië, uh, dat min of meer verantwoordelijk wordt gehouden voor het mislukken van die, uh, van die besprekingen. De, de onrust waar je het uh, over had zojuist, die had te maken met uh, de, de gang van zaken rond douanestempels. Nou, zou je zeggen misschien uh, kun je daar ook al de ruzie over krijgen. Jazeker, want Servië weigert goederen uit Kosovo waar het uh, stempel op staat van de Republiek Kosovo. En dat komt omdat Servië Kosovo niet als land erkent. Daardoor zijn die besprekingen uh, misgelopen. Daardoor weigert uh, Servië goederen uit Kosovo. En toen heeft Kosovo gezegd nou, dan weigeren wij ook goederen uit Servië. En om dat te controleren willen wij uh, Kosovaarse, Albanese politiemensen aan de grens met Servië. En dat was nou, uh, ja, dat was dus de, de aanleiding van het enorme conflict uh, in, in juli dat, uh, dat bijna uit de hand gelopen is. Mm -hmm. Nou, uh, EU heeft er behoorlijke behoorlijk druk op gelegd om uh, die besprekingen toch maar weer te hervatten. Nou, dat doen ze dus uh, nu, maar vinden ze het een beetje leuk... dat de EU zich op die is, deze manier met die zaak bemoeit? Nee, helemaal niet. Met name in, in Servië. We uh, je, je steeds meer mensen zeggen van... ja, horen ze even dat eu kandidaatlidmaatschap waar het nu over gaat... ja, dat, dat hoeft van ons niet, niet zo nodig meer. Want luister, we hebben uh, aan heel veel eisen voldaan. We hebben uh, mensen die verdacht worden van oorlogsmisdaden uitgeleverd. Ook de grote vissen Karadzic, Mladic en recent... En nu is er weer iets nieuws. Nu moeten we uh, per se met Kosovo aan de tafel gaan zitten... om voor, dat, uh, voor die bespreking over het lidmaatschap in, in, in uh, aanmerking te komen. En daar voelen we eigenlijk zo langzamerhand niet zoveel meer voor. Maar ja, als mensen met de pest in hun donder aan tafel zitten, wordt het dan wel wat? Nou, de kans is niet zo heel erg groot dat er, dat er nu direct resultaat wordt geboekt. Kijk, die besprekingen gaan over heel technische dingen. Uh, landboeken bijvoorbeeld, welk stuk land is van wie gemeentelijke archieven. Nou, daar is allemaal nog wel uit te komen. Maar zodra het neerkomt op erkenning van de staat Kosovo... dus bijvoorbeeld over douanepapieren, dan, uh, ja, ja, dan gaat het mis, dan krijgen ze ruzie en dan komen ze voorlopig niet uit. Nou, dat is een sombere boodschap, David-Jan. Dankjewel, daar niet David-Jan Godvrouw was dat. Dit weekend neemt hij afscheid in Utrecht. Bijjaardier Arie Abenes bespeelde 26 jaar de bijjaard in de Domtoren in Utrecht. Hij woont nu nog vlak onder de Domtoren, maar zijn huis staat al te koop. In de kelder staat naast een piano ook een oefenbijjaard. En dat klinkt zo... Ik heb er uh, 45 jaar uh, op zitten als uh, bijaardier in overheidsdienst, stadsbijaardier. Ja, ik zal moeten afkicken natuurlijk, hè, want uh, hier de baan in Utrecht uh, was een betrekkingsomvang van 230 bespelingen per jaar. Op dat de... is heel veel, dat klinkt als, als bijna dagelijks, hè? Het is een, een fulltime baan, ja. En dat is echt een dagtaak. Speelt u dan alleen maar traditionele muziek of doet u ook eigentijdse dingen? Bij het Smartlappenfestival komt André Haassens om de hoek. Maar nu met Festival Oude Muziek ben ik met barokmuziek bezig. En vaak heb ik contacten met hedendaagse componisten. Bijvoorbeeld Louis Andries heeft veel van mij geschreven. Soms meer het volksliedachtige repertoire. Dus eigenlijk, je bent met alles bezig. Komen er dan nou veel jonge bijaardiers bij... of is het een beetje een uitstervend beroep in Nederland? In Nederland gaat het niet goed. Nee, de, de aanwas van, uh, van talentvolle muziekstudenten voor het vak bijaard... dat loopt achter. Dat is heel erg jammer... Het komt een beetje door de, door de politiek van het, uh, en de conservatoria in het algemeen. Er mag geen tweede hoofdvak meer gekozen worden. En wij hebben juist altijd gezegd... Uh, studenten, neem een tweede hoofdvak om je kans op de arbeidsmarkt te vergroten. Want zoveel bijaardiersposities zijn er niet te vergeven. Maar dat mag niet meer. Ja, het mag wel als je het uit eigen zak betaalt. En dat wordt niet gedaan. Je merkt het ook heel duidelijk... Uh, uh, toen er een advertentie kwam voor er wordt gezocht in Utrecht... zijn er maar elf serieuze brieven binnengekomen. Terwijl toen ik solliciteerde, 26 jaar geleden, kwamen er veertig brieven binnen. En dat is tekenend voor de situatie. Hebben wij wat dat betreft een traditie in Nederland? Ja, absoluut. In Nederland en in Vlaanderen, dat is het kerngebied van de bijaarden. Daar zijn de meeste bijaarden en daar stamt het ook uit. De bijaard is ontstaan in de, in de 16e eeuw. Toen is men begonnen om echt te muziceren op de torenklokken. En dat is een, een, een rage geworden in de 17e eeuw, zou je bijna kunnen zeggen. En, maar eigenlijk tot Nederland beperkt gebleven. Het enige gebied waar het naartoe uitgezwermd is... en waar het vaste grond gevonden heeft, dat is de Verenigde Staten. U gaat weg uit Utrecht. Waar gaat u naartoe? Naar uh, Tessel. daar hebben we een huis gekocht. Tessel, dat is wel het hele andere uiterste, hè? Nou, ik kom... Uit die streek wel vandaan, dus het is niet zo erg vreemd. Ik wil toch enige distantie uh, nemen tot, uh, tot de domtoren. Ik zit er te dicht onder. <laughs> Ari Abbenes. Hij wordt opgevolgd overigens door de 36-jarige Poolse Malgozia Fibich. Abbenes geeft zondagmiddag nog een afscheidsconcert... in de kloostertuin van de Domkerk... samen met Saskia Kolen op de blokfluit. Een heel andere geluiden. Nederlands Elftal speelt vanavond uh, een EK-kwalificatiewedstrijd tegen San Marino. En dat is wel leuk, want het is de kerstversie nummer 1 van de wereldranglijst van de FIFA. Tegen de nummer allerlaatst op diezelfde lijst. Bas Stigler, de commentator hier op Radio 1 van uh, vanavond. Bas, op voorhand zou je zeggen dat wordt een walkover. Ja, dat zeggen we na nou, afloop ook hoor. Daar zou ik me niet zoveel zorgen <laughs> over maken. Want je zegt het terecht, San Marino staat onderaan op die FIFA-ranking. Uh, dat is plaats 203 heeft Oranje niet zoveel van te duchten. Zelfs niet met drie of vier geblesseerden. Want zoals we weten, Robben is er niet. Van de Paart is er niet. Nou, de Jong is er niet. Dus het moet wat veranderen. Maar uh, nee, dit wordt geen enkel probleem. Dit wordt kiezen uit uh, 5, 6, 7 of 8-0. Dat werkt. Nou goed, uh, dan uh, houden we je daaraan. Maar uh, Robben, niet, zei je al. Uh, wie, wie wel? Wie spelen er vanavond, denk je? Eigenlijk wat Van Marwijk niet vaak doet heeft hij nu wel gedaan, namelijk op de open trainingen de afgelopen weken in Katwijk zich in de kaart laten kijken, zodat iedereen wel kon zien hoe hij zou gaan spelen. Um, achterin en in het doel verandert er niet veel, want daar is iedereen beschikbaar. De plek waar normaal Nigel de Jong staat naast Van Bommel op het middenveld, daar staat nu Strootman. En voorin zien we Huntelaar in de spits. Dat betekent dat Van Persie, die daar eigenlijk normaal staat, aan de rechterkant speelt. Aan de linkerzijde speelt Kuyt en op nummer 10 Snijder. En met die 11 zal Vermaarwijk het dan gaat doen. Dus dat is eerlijk gezegd ook niet echt heel verrassend. Want ja, zoals gezegd, als je een paar mensen niet hebt, dan zijn er ook niet veel meer smaken dan die. Ja, en Huntelaar op weg naar een record. Ja, want die scoort nogal makkelijk. Uh, die heeft er geloof ik al acht in liggen in de kwalificaties tot dusver. Die is natuurlijk ook bij Schalke, zijn club in Duitsland, goed begonnen. Vier doelpunten in de competitie, vier doelpunten in de beker, vier doelpunten in de Europa League. Dus die weet één ding zeker, als hij een bal op redelijke afstand van het doel krijgt, dan zit hij erin. Goed, we gaan ervan genieten. Jij doet het verslag vanavond overigens samen met Jack, met Jack van Gelder op deze zender. Half negen is de aftrap, nederland San Marino. Afstemmen dus op Radio 1. En dan hebben we nog de Sonny Boy, de film. De film is namelijk gekozen als de Nederlandse Oscar-inzending... in de categorie Beste niet engelstalige Films. Regisseur Maria Peters aan de lijn, goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, en gefeliciteerd, hè? Ja, dankjewel. O onverwacht... Nee, ik had het niet verwacht. Ik was er eigenlijk helemaal niet mee bezig. En ook niet dat het rond deze tijd zou uh, uitgekozen worden. Dus uh, ja, ik was uh, enorm blij met het nieuws. Nee, want u wist wel dat hij u, dat u, dat u, in het circuit zat en dat de jury hem aan het beoordelen was. Ja, nou, volgens mij uh, zijn bijna alle Nederlandse films uh, in het circuit. Want uh, ja, alles wat gemaakt is, uh, zal de revue passeren bij uh, de commissie. En uh, dus in die zin dacht ik, het zal er wel tussen zitten, ja... Ja. En um, ja, e e misschien moeten we eventjes, want natuurlijk niet iedereen heeft de film gezien. Hoewel volgens mij wel heel erg veel mensen. Eventjes in uh, drie zinnen de film. Nou, het gaat over een uh, jonge Surinaamse man in 1920, 29. En uh, die gaat naar Nederland toe, wordt daar verliefd op een uh, wat oudere... Uh, vrouw die al kinderen heeft, maar net gescheiden is van een man. En uh, daar ontstaat dus een liefde en er komt ook een kindje, dat ze Sonnyboy noemen. En uh, ja, dan komt er ook nog een oorlog en tegenwerking van de families. En uh, ja, dat is de film in een notendop. Ja, dat is wel natuurlijk een film die misschien een beetje kan aansluiten... ook bij de Amerikaanse belevingswereld. Ja, ik want uh, ja, uh, dit gaat over toch een. de tweede helft van de film is toch een behoorlijk stuk uh, Tweede Wereldoorlog. En uh, ja, dat leeft bij de Amerikanen sowieso uh, enorm nog. En uh, ja, god, zwart-wit, dat is natuurlijk ook iets uh, wat, uh, wat in hun uh, cultuur uh, speelt. Dus uh, ja, ik hoop dat ze het mooi vinden. Dat kan, meer kan ik niet zeggen. Nee. Nou ja, zwart-wit is natuurlijk, zoals u dat zegt, uh, iets wat in hun cultuur speelt... waar ze volgens mij nog lang niet mee klaar zijn ook. Nee, dat... Uh, ja, wij zelf denk ik ook niet. Uh, dus, uh, want Sergio Hasselbank, onze hoofdrolspeler, zei... Ja, ik word nog steeds wel... Uh, ...op aangekeken en merkt discriminerende dingen. Dus, uh, uh, dus wij denken misschien het gaat allemaal prima... ...maar het is toch nog iets wat uh, zelfs nu nog uh, best speelt. Dus uh, ja, ik hoop gewoon dat, uh, dat ze het kunnen waarderen. Ja, nou ben u voorgedragen, hè? of uh, genomineerd moet je dan uh, uh, zeggen. Nou, nominaties, dat doen zij dan weer. Dus uh, zij kiezen uiteindelijk vijf films uit die zij dan nomineren. En wij, uh, deze film is onze inzending. U zei het helemaal goed aan het begin van ja, het... Uh, precies. Ja, precies. Hoe groot is dan de kans dat u uiteindelijk ook met die Oscar... Daar, uh, komt te staan. Uh, nou, ik weet niet hoeveel landen een uh, film inzenden. Da daar wil ik, uh, da daar weet ik gewoon niet. En ik weet ook niet de kwaliteit van die films, dus uh, ik kan er eigenlijk geen. Krijg je zin in het geen op woord op nog geven. over zeggen? Nee, nee, nee. nee. nee in in uh, januari hè, wordt het allemaal bekend gemaakt. is trouwens niet de eerste keer, hè? Want u bent toch al een keertje eerder, uh, weliswaar niet genomineerd, maar wel een film werd er ingezonden. Ja, dat was uh, al tien jaar geleden. Dat was de film Kruimeltje. En uh, uh, ja. Daar, ja, die werd gewoon verder niet uh, genomineerd. Maar daarvoor, in 1994, uh, zijn we wel een keer in Hollywood geweest met de film Daans. Een Belgische inzending. Oh ja. En daar waren wij de co-producent van. En, en dat hele Hollywoodfeest van die Oscar, dat heb ik een beetje aan geroken. En uh, dat was wel een, uh, een fenomeen op zich. Dus het, ik zou dat nog best een keer mee willen maken, dat wel. Ja, het wordt uh, tijd om er niet alleen aan te ruiken, maar ook van te proeven. Ja. Goed, ik wens u succes erbij. Heel erg bedankt. En bedankt dat u aan de telefoon kwam. Maria ja, Peters. Ja, De regisseur dus van de film. Die is gekozen als Nederlandse Oscar-inzending in de categorie... Beste niet-Engelstalige Films. En dan uh, voor een bijzondere uitzending uh, vanavond Casper. Casper Kooi. de avondspits. Ja. Goedenavond, Nog zijn de keer? allerlaatste avondspits. Ah. Althans, zoals we dat het afgelopen jaar hebben gemaakt. Want de titel blijft wel overeind uh, vanaf maandag... maar dan gaat Joost Eertmans dat presenteren. En um, ik heb bij mij hier in de studio een hele speciale gast... namelijk WNL radioverslaggever Wieger Hemmer. En aan de hand van zijn items nemen we het afgelopen jaar door oh, met dat hem. Dat zijn altijd hele leuke reportages, dus ja, dat nou, kan mooi je worden. Je glundert helemaal nu je dat zegt. Dank je wel. Dat zo dus bij avondspits.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 De zon schijnt, er is wat sluierbewolking, soms wat dunner, soms wat dikker. Ik denk dat hij vanavond en vannacht nog wat dunner gaat worden. Flinke opklaringen, er gaat mist ontstaan. Het wordt niet veel kouder dan een graad of 15. Morgen overdag. Aanvankelijk flink wat zon, dan wordt de sluierbewolking dikker. En in de middag loopt de temperatuur daarbij op naar zo'n 24 tot 28 graden. Het waait niet hard. Kortom, een prachtige zomerse dag. Dan in de tweede helft van de middag wordt de bewolking wat dikker vanuit het westen. En aan het eind van de middag is er in het westen kans op een enkele regen- of onweersbui. Die breiden zich uit, de avond en de nacht. En zondag is een bewolkte dag met flink wat regen- en onweersbuien. De temperatuur wordt nog iets boven de 20 graden, maar vanaf maandag dan is het echt herfst. Want er is weinig zon, veel bewolking, flink wat buien en warmer dan 18 graden wordt het niet. Dit is Radio 1, WNL, avondspits, Kasper Kooi. We doen het licht uit. Goedenavond. Live vanaf onze redactie in amsterdam Sloterdijk is dit Avondspits. De laatste, althans, zoals je die gewend bent. Vanaf maandag wordt Avondspits Talk Radio met Joost Eerdmans... bij me in de studio van WNL. Radioverslaggever Wieger Hemmer. Wieger, leuk dat je eens een keertje hier zit. Vind ik ook. Vind ik wel, ook. Normaal gesproken ben jij altijd op pad voor deze ja. omroep. Afgelopen jaar was je dan ook constante factor. Want de presentatoren die wilden nog wel eens wisselen. Maar jij was er altijd. En nu zit je hier aan tafel bij ja. deze laatste. Hoe voel jij je? Ja, hoe voel ik me? Kijk, ik was natuurlijk wel verslaggever. En ze zeggen wel eens na gedane zaken is het goed rusten. Nou ja, in zo'n jaar kun je natuurlijk wel wat zaken doen. Dus ja, er zit hier een uitgeruste man. Tegelijkertijd is het natuurlijk ook wel een beetje raar... want als verslaggever wil je buiten zijn... Ja. Daar waar het vanaf maandag weer gaat regenen, geloof ik, zei Erwin Kral zojuist. Maar je wilt onder de mensen zijn. Het nieuws achterna, de achtergronden belichten. En hier zit het op een stoel, dat voelt een beetje onheimisch. Ja. Nou, gelukkig blijf je wel betrokken bij WNL, maar ga je televisie maken. Mm -hmm. ja. Dus je blijft op pad gaan als mm -hmm. een slaggever. Yes. Dat is mooi. Ja. En uh, aan de hand van jouw items, we hebben er een paar uitgekozen, ja. dan gaan we uh, dit half uurtje uh, vullen. Maar eerst gaan we naar Peter Six voor het financieel nieuws. Goedenavond, Peter. Goedenavond, Casper. Jij bent ja, van uh, Alex... Jammer. Ja, jammer hè? Ja. Ja. Laatste keer. Laatste keer. Nou, dat ja. doen we dan met jou, want jij ja. bent van Alex Vermogensbank. Even kijken. Nou, de Ajax is nu 2,6% gesloten, lager op uh, 286 punten. Ja. Ja, treurig de week uit. Treurig de week uit. Nou, in de week hebben we gelukkig nog wel een plusje vast kunnen houden... Hè, ten opzichte van vorige week. En het leek zo goed te gaan, want gisteren zagen we nog de 2,95%. Nou, we begonnen de dag al niet lekker, maar nou, er kwam een slecht banencijfer overheen eh, van de Amerikanen. We hadden een uh, stijging van het aantal banen met 70.000 verwacht, dat werd het de nul. Uh, en daarbij werd ook het uh, cijfer over juli naar beneden bijgesteld. En het laat gewoon zien dat die Amerikaanse economie niet op stoom komt. Ja. En dat is natuurlijk wat we allemaal hopen en nodig hebben. Uh, vorige, week, uh, vorige week Fred Benenke hè, die zei van... Uh, de groei is niet groot. En ik hoef niet een monetaire geldverruiming te doen. Dus meer geld in de economie. Nou, dat gaf even wat vertrouwen. Maar dat begint nu toch wel weer weg te ebben. En het vertrouwen is laag. He. Dat laten alle cijfers de hele tijd zien. En vandaag ook weer zijn er een aantal dingen die, die daarmee samenhangen. Bijvoorbeeld goudprijs loopt weer hard omhoog. He, dat, is, dat ging van 1900 dollar naar 1700 dollar. Maar we staan nu bijna weer 1900. Huh. Mensen zijn bereid om te investeren in staatsobligaties die 2% rente geven op 10 jaar. Nou, dat is ontzettend laag. Zwitserland is hier ja, heel bijzonder. Daar brengen mensen zelfs geld mee om, om op de Zwitserse Bank te mogen zetten. Want daar is het negatief rendement van 0,1% voor tweejaarspapier. Ja. Dus ja, het vertrouwen is gewoon laag. Ja, ik, ik, ik, is... Ik, heb, ik heb ook het idee dat, dat de belegger een beetje moe lijkt ook. Hè? Na de ja. afgelopen, afgelopen weken. Nou, klopt. Kijk, Het leek wel op dat alle, alle he, gesprekken over de euro, dat, dat, het ging maar lager. Op een gegeven moment verstonden die gesprekken wat en dan, dan zie je dat de mensen toch weer gaan kopen. Um, nou, Fred Benenki dat werd toch wel redelijk positief opgepakt. Um, maar nu lijken de, de structurele problemen die nog steeds niet opgelost zijn, die lijken nu weer de overhand te gaan krijgen. Hm. En uh, kijk, er is op zich wel wat positiefs te melden, denk ik. Um, de dividendrendementen op dit moment zijn heel fors, zeker als je dat vergelijkt met staatsobligaties. En zelfs als bedrijven iets minder dividend uitkeren dan verwacht, dan zijn daar nog steeds betere rendementen mee te halen dan met staatsobligaties of met sparen. Dat neemt niet weg. Um, dat de meeste beleggers, ik heb dat gisteravond getoetst in een, uh, in, een, uh, in een online seminar... die zijn toch nog wel bang voor een tik naar beneden. Want die denken dat de, twee, uh, de, de low van 2,66, dat we die nog een keer gaan zien in de index. Ach, het is ook een, uh, een spelletje natuurlijk en het risico moet je af en toe ook nemen. Tot slot nog even heel kort. Griekenland. Dat land verhoogt de doelstelling voor het begrotingstekort. Ja. Ze hadden 7,6 Als ze dat zouden halen, zou het goed gaan. Nou, de economische groei valt tegen. Dus, dus minder inkomsten qua belasting. Het privatiseren valt tegen. Vandaag is bekend geworden dat ze de ruimte hebben om het te verhogen naar 8,8 Maar dat is wel van belang om dat te halen om de steun te verkrijgen die afgesproken is. De komende tijd zal het laten zien of ze dat gaan redden. Maar er kwam gisteren ook nog een nieuw... Uh, begrotingsbureau van, van de Grieken zelf naar buiten. En die zei, het is een zootje. Nou, daar was de, de minister van Financiën helemaal niet blij mee. We gaan het zien. Over tien dagen weten we meer. Dankjewel. We zullen het niet horen hier in Avondspits, geloof ik. Maar uh, dankjewel. Peter Six okay. van Alex Mogensbank. bedankt. Dankjewel, dankjewel. Dit is Omroep WNL, Avondspits. Uh, we hebben een nieuwe website trouwens. Omroepwnl.nl Hierbij me, zoals gezegd. Radioverslaggever Wieger Hemmer van WNL. Um, we blikken terug aan de hand van jouw items. Ja. Dit, gaan we doen. Uh, de, de, de komende minuten. Veel treurig nieuws, hè? Ja. Yeah. We gaan er iets moois van maken. Nou, ja. aan de andere kant. Um, er was altijd op vrijdag, en het is vandaag ook vrijdag... Ja. Uh, was er altijd wat bijzonders in, in de avondspits. Ja. Namelijk de Vrijmiebo. Mm -hmm. Die letters staan voor vrijdagmiddagborrel. Mm -hmm. uh, en die heb jij geregeld uh, ook, uh, ook, ook, ook gemaakt. Flink uh, wat gedronken. Flink wat gedronken. <lacht> bij, bij, bij, bij welk feestje heb je nou uh, de leukste herinneringen? Uh, nou... Alle feestjes waren mooi en eh, prachtige mensen ontmoet. Maar als je me het zo vraagt, wat, wat waren de, de fijnste herinneringen, de mooiste herinneringen? Ik moet direct dan denken aan het, het symposium voor bierdrinkende vrouwen. Want in Nederland hebben we een probleem. Vrouwen zijn moeilijk aan het bier te krijgen. Nou, toen ik dat uh, uh, zag aangekondigd, een symposium voor vrouwen die aan het bier moeten. Toen dacht ik, daar moet ik bij zijn. Uh, dat dacht ook Jeroen Karel Visser. Hij is voorzitter van het organiseren, of de organiseren moet ik zeggen, bierconsumentenorganisatie, die heet PIN. Toepasselijk. Ik vroeg hem, uh, meneer Visser, er zijn helemaal geen vrouwen. Maar hij liet zich uh, door dat verwijt niet uit het veld staan. De vrouwen die hier uh, zijn geweest zijn op zich uh, vrolijke vrouwen. Vrolijke vrouwen. Ook oh, uh, ja. ja, ook uh, blonde vrouwen, uh, brunettes, uh, eigenlijk van alles. Maar het zijn ook echte bierliefhebbers. Want ik vraag het natuurlijk ook ja. omdat toch aan bier het imago kleeft. Dat is een mannendrank. Ja. Dat klopt. Uh, dat is in ieder geval wat het beeld is, wat gecreëerd is met de marketing. Maar we hebben een marktonderzoek laten uitvoeren, door Marktresponse. En er blijkt dat maar 6% van de ondervraagden vindt bier een mannendrank. Dag mevrouw. Goedendag. Legt u dat nou eens uit? Vrouw en bier, wat is dat voor een combinatie? Een hele gewone combinatie. Gewone? Ja. U had nou alles mogen zeggen, maar niet dat het een gewone ja, combinatie was. normaal als dat zowel de heer als de dame van een lekker vleesgerecht houdt een colaatje neemt, een spriteje drinkt... zeg ik ook van, nou, dat is identiek aan het bierverhaal. Dat, u probeert dat met heel veel overtuiging te brengen en dat lukt u. Maar toch zijn er heel veel vrouwen die daar niks van moeten weten. Bier. Het zal aan de opvoeding liggen. Opvoeding? Ja. Ik denk, als je van kleins af aan... Hè, en dan ga je een beetje naar de leeftijd van 14, 15 jaar... op de verjaardagen de jongens en de meisjes samen laat proeven van... Hè, de start met alcoholische drankjes... En dat het gewoon heel simpel doet met een fris biertje. Dan weet ik zeker dat beide zeggen, ja, lekker. Ja, lekker. Zo'n biersymposium. Tegenwoordig heet trouwens, ik weet niet of je dat opgevallen is... maar alles, alles een symposium. Hè? Dat maakt het allemaal wat, wat chieker, geeft het uh, meer elan. Het is eigenlijk een begrip dat meer van toepassing lijkt... op uh, de wereld van de kunst en de literatuur. En jij weet, en de luisteraar weet mm -hmm. het natuurlijk ook... WNL en kunst en literatuur, nou die hebben niet zoveel met elkaar van doen. Toen dacht ik op een gegeven moment, ik trek de stoute schoenen aan... ga me toch onderdompelen in die wereld van de kunst. En ging naar wederom een symposium over strafbare kunst. Vond ik spannend. Ik sprak daar Kitty Zeilmans. Zij is hoogleraar kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Leiden... en ze gaf me een uiterst vermakelijk en educatief hoorcollege. Er zijn kunstenaars vervolgd. Er zijn mensen op de brandstapel beland... Leonardo da Vinci die schreef niets voor niets in Spiegelbeeld... omdat hij veel te bang was dat wat hij allemaal onderzocht... waarvan een aantal dingen duidelijk was die hij niet mocht onderzoeken... hij deed bijvoorbeeld sexy op lijken, omdat hij wilde weten hoe het menselijk lichaam in elkaar zat. En zijn bevindingen schreef hij in Spiegelbeeld... juist om het niet al te toegankelijk te maken... en zichzelf enigszins te beschermen. Het gaat dus om taboes aan de orde stellen en de hypocrisie ervan. Van het verleden naar het heden. Iemand die dat nu doet is bijvoorbeeld kunstenares Tinkerbell. U kent haar wel. Die van die 95 hamsters... die maar liefst vier uur moesten rondlopen in een hamsterbol. Het Openbaar Ministerie spande een rechtszaak aan. Ze werd daar door de rechtbank voor vrijgesproken. Maar grenzen opzoeken? Ja, dat doet ze. Door bijvoorbeeld een tas te maken van haar eigen kat. Ze heeft de kat ook zelf gedood... Um, en dan is de vraag inderdaad, waarom mogen wel al die beesten worden gedood voor de consumptie... maar ik mijn eigen huiskat niet op deze manier zeg maar herdenken of gedenken zelfs? Dus kunst probeert grenzen op te heffen, terwijl diezelfde kunst juist ook heel sterk die grenzen nodig heeft. Absoluut. Ik kan niet anders dan dit beamen, want als iets geen grenzen heeft, is het ook niet meer te definiëren. Is het niet meer grijbaar, bestaat het niet meer. En heeft het wel eens over grenzeloos genieten? Daar ja, gelooft hij dus niet in. Ik denk dat ook aan genieten een grens is. Want misschien ga je er anders aan dood. Ja, over genieten gesproken. Even terug nog naar de drank en de fremibo. Uh, want daar hadden we het over. Um, ik moet ook denken aan het item van uh, de afsluitende barbecue... in ja. Den Haag van het, uh, van ja. het parlementair jaar. Ja. Vlak, vlak voor, uh, voor het recess. Uh, dat je wel. Een paar mooie gesprekken geloof ik. Hè? Ja, nou dat was het heel erg gezellig. Toen konden we nog wel genieten van de zon. Dat hebben we sindsdien niet meer mogen doen. Uh, ja, je moet je het zo voorstellen. En, uh, een fijn muziekje op de achtergrond. Was overigens niet iedereen even enthousiast over. Ik herinner me uh, Agnes Jongerius, FNV <laughs> voor vrouw. Die uh, vertelde, nou, dit is niet mijn muziek. Het waren Griekse melodieën overigens. Oh, kijk, toepasselijk. Ja, ja. dacht het wel. En um, uh, nou ja, allemaal dus uh, de parlementariërs en hotemethoden. Uh, gezagsbekleders, laten we ze zo noemen. Uh, ik trof daar onder andere en daar moet ik dan aan denken als je het hebt over een mooi gesprek. Uh, onze vicepremier, Maxime Verhagen. Ik keek zo naar uw bordje. Bent u nou van vlees en vis of vlees nog vis? Vlees en vis. En vis? Ja, absoluut. Gewoon gezellig met het gezin, barbecue. Dan denk ik een stukje vlees erop. Ja. Of een, een paprikaatje. En vis. En vis? Ja, maar ik vind vis moeilijk op de barbecue. Dat vraagt vakmanschap.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 En die boodschap geldt nog na. En die boodschap geldt nog na. Het is feit dat ik dat er zoveel jaar nog weet. Kijk, dat is dan weer leuk om een, uh, om een politicus... zeker als Maxime Verhagen ook eens een keer op die manier uh, mm -hmm. te horen. Misschien ja. wat minder serieus. Maar het was niet altijd een lachen, gieren, brullen uh. hier in Avondspits. Uh, Gelukkig we uh. ook wel eens aandacht besteed <kwijnt> aan uh, dementie. Uh, ja. Belangrijke oorzaak uh, Alzheimer is, is, is, is, is er van. 250.000 ja. mensen lijden daaraan. Ja, ja en dat leidde, of het aantal mensen dat daaraan leidt... Uh, kun je gemakkelijk uh, verhogen. Ik wil zeggen, uh, vrienden, familie, kennen ze? die leiden daar in zekere zin natuurlijk ook aan... omdat ze ja. niet weten hoe ermee om te gaan. Nou, uh, sinds kort bestaat er de Alzheimer Experience. Dat is een uh, virtuele wereld waarin je wordt meegenomen... in die, ja, die, die gedachten van de uh, Alzheimer-patiënt. Uh, en ik sprak uh, met een van de oprichters, Marco Alwehand. Mijn moeder die bleek uh, vijf jaar geleden de ziekte van Alzheimer te hebben...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 Dit is WNL's Avondspits, de laatste aflevering in deze vorm. En we blikken terug op het afgelopen jaar met WNL-radio-verslaggever Wieger Hemmer. Wieger, um, we hebben in dit programma ook veel aandacht besteed aan ondernemerschap. Welk gesprek bleef jou dan bij? Ja, dat is niet zo moeilijk, want dat is absoluut het gesprek geweest met uh, bestseller-auteur René Boender. Uh, hij schreef een boek, onder andere Great to Cool, over de geheimen van uh, succesvol ondernemerschap. En ja, ik, ik, ik vroeg hem uh, toen ook of daar dan een, een lesprogramma voor bestaat.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 Ja. Wieger, ik, uh, we hebben nog één fragment. En dat gaat over de ambtenarenveldloop. Ja, ja. als je nu naar buiten kijkt, is het gelukkig zondag. Wow. Uh, nou ja, ik zei het al, hele zomer niet gehad. Maar toen wel die bewuste woensdagmiddag. Want uh, daar was ik bij aanwezig. De ambtenarenveldloop. Je kent ze wel, die flauwe grappen, die clichés. Af, ambtenaren die, die werken niet. Uh, nou, ik heb ze gezien hoor. Werkende ambtenaren, poeh, wat werkten ze zich in het zweet? Und stress. En ik kan wel zien, deze mensen hebben er zin in. Er wordt nu gezwaaid, geschud met de billen. Dag meneer. U gaat straks ook starten, denk ik, hè? Jawel. Undo stress. Ja, undo stress, ja. En dan het startschot. Ja. Hoe is het met de zenuwen? Oh, prima. Hebben ambtenaren over het algemeen een warming-up nodig? Uh, nou, we zijn altijd overal klaar voor. U bent overal klaar voor? Ja, zeker. Bent u ook klaar voor bezuinigingen voor de nullijn? ah. Uh, uh. Nou, dat misschien nog niet. We moeten maar even afwachten wat dat gaat worden. Afwachten? Aan het werk? He? Aan het werk? Ja, dat zouden moeten, ja. Dat hardlopen vanmiddag, hè? Ja. Is dat ook een beetje de frustratie van u afschudden? Uh, nou, voor de gezondheid. Dat we gezond aan het werk kunnen. Hoe is met uw gezondheid duivel? Heel goed. Ja, dat dacht ik wel. Nou. Zeker. Nou, de pas is weer, hè? Onder stress? Onder stress. Ja. Ja. Ja. Spreek ik hier met een van de oudere deelnemers? Dat zou u kunnen zijn. Kunt u als nou zeg maar, een vertegenwoordiger van de Oudere Garde ook jonge mensen interesseren voor dat vak? Het ja, vak is zo breed dat er dat, dat, dat voor iedereen wat te doen is. Van uh, planning tot uitvoering. U kent het vast wel, die clichés. Die, die moppen oh, over die ambtenaren. Ja, Die, die, die, die, uh, die blijven er altijd.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 Voor één voor uh, dag hardlopen. Een boost naar de hele organisatie. Ja, een boost naar de organisatie, maar ook een boost naar de burger. Uh, dat hoop ik van wel. Uh, een, een geïnspireerde ambtenaar is goed voor zijn burger. Wiegermer, dank je wel. graag gedaan. Voor je, voor je inzet als ja. WNL radioverslaggever. En dat gaat ook zeker op voor Martine Verhoef... die op de redactie altijd uh, onze steun en toeverlaat was. Dankjewel, Martine. Goed, nou uh, de laatste 37 seconden van uh, Avondspits in de, in de huidige vorm. Want Avondspits blijft wel uh, bestaan. Uh, want vanaf maandag gaat Joost Eertmans dat dan presenteren. Ja, uh, en jij bent erbij, kas. Dan ben ik erbij. <laughs> en uh, dat doet hij niet alleen. Hij gaat ook de hulp uh, roepen van uh, luisteraars. Want hij heeft elke dag een andere stelling. Zometeen op deze zender brons met boeken. Daarin aandacht uh, voor een uh, boek over Europa. En uh, ja, maandagavond is dus weer al terug op Radio 1. Vanaf half zeven dan met Joost Eertmans. Wat WNL betreft, dus tot dan en een fijn weekend. Dag. Meer avondspits. Omroep WNL.nl. Twaalf wilde Koninkpaarden verhuizen deze week van de Oipolder naar Bulgarije. En vroege vogels helpt ze vangen.